Tonische zangeres op een rijtje. Shakira, Rihanna en daarvoor... Uh, of nee, daarna Taylor Swift, Oplight, bij Q-Music. Q -music. Wow. Eén uur is het alweer geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van de Oorschot. Goedenacht. Een groep van acht gemeenten op de Veluwe maakt zich zorgen over de plannen van D66, VVD en CDA voor Lelystad Airport. Ze zijn bang dat bewoners in de natuur er veel last van krijgen als het vliegveld opengaat. Ze worden daarin gesteund door natuurorganisaties als Greenpeace. In het coalitieakkoord staat dat Lelystad Airport straks 10.000 vluchten per jaar moet gaan verwerken. Het hoofdkwartier voor cyberveiligheid komt in Den Haag. In het zogenaamde House of Cyber gaan onder meer het Nationaal Cybersecurity Centrum en de ministeries van Justitie en Defensie met elkaar samenwerken. Het hoofdkwartier komt in het oude hoofdkantoor van verzekeringsbedrijf Egon. De gemeente Den Haag wil het kantoorgebouw voor 60 miljoen gaan kopen en verbouwen. Blue Origin, het ruimtebedrijf van miljardair Jeff Bezos, stopt voorlopig met toeristische ruimtereizen. Ze gaan zich de komende tijd richten op het maanlandingsprogramma van de NASA. De Blue Origin-vluchten gingen net buiten de damkring, waardoor de passagiers een paar minuten gewichtsloos zijn. De afgelopen vijf jaar zijn bijna honderd mensen met het bedrijf naar de ruimte gebracht. En Max Verstappen heeft een productieve dag achter de rug in Barcelona, waar de Formule 1 al de hele week aan het testen is. Hij heeft bijna 120 rondjes gereden in zijn nieuwe auto en probeerde van alles en nog wat uit. We hebben een hoop geleerd, maar er is ook nog veel werk aan de winkel, zei Verstappen. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint in maart in Australië. En dan nu het weer van weer online.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 Flitmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog drie controles op de A2 van Weert naar Echt. Dat is echt. Bij hectometerpaal 206.2. Eentje op de A8 van Amsterdam naar Beverwijk bij 3.5. En nog opletten op de A16. Rij van Dordrecht naar Breda. Uh, let even op je snelheid bij 45.9. Bizar verhaal van Harmony. De politie kreeg namelijk een melding dat zij dood was. Maar dat was helemaal niet. Meer hoor je zo... Sounds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 meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt. Elke vrijdagnacht heb ik, Kane iemand aan de lijn die die vraag beantwoordt. En dat levert bijzondere verhalen op. Je zou het kunnen zien als een verhaal voor het slapen gaan. Ik zou het eerder noemen Kanes verhaal om voorop te blijven. Er was eens een melding gedaan bij de politie... omdat mensen dachten dat er een vrouw dood was. Die vrouw bleek alleen springleven te zijn. En die vrouw, dat ben jij, Herr Harmony... Ja, dat klopt. Ik, ik leef nog steeds. Ja. <laughs> gelukkig ook, gelukkig. Hoe is dit gegaan? Ja, het was een beetje een raar verhaal. Ik, uh, ik ging uh, met mijn ex mee uh, uh, naar zijn werk. En uh, ja, die werkte zeg maar voor een bedrijf die pinautomaten installeerde bij bedrijven. Ja. En uh, ja, daar kwam hij door heel Nederland heen. En aangezien ik zwanger was en uh, thuis zat... ...ik had zoiets van, oh, dat vind ik wel leuk, dan ga ik een keertje mee. Nou, en hij is aan het werk gegaan en ik was braaf in de auto aan het wachten... ...totdat er een winkel openging, want dat was bij de Megastores in Den Haag. Ja, ik denk, oh, dat is leuk, er zijn babywinkels. Daar kan ik uh, mooi even shoppen. Maar ja, s ochtends vroeg om zeven uur is er natuurlijk nog geen winkel open. Ja. Dus ik zat uh, braaf te wachten in de, in de auto. Maar ja, dat wachten duurde me uiteindelijk... Uh, Heel erg lang. Dus ik ben onderuit gezakt, in de auto gaan zitten. Lekker met Q-music op de achtergrond. Hé, hey, dat is sowieso goed. <laughs> maar ja, ik was toch zo moe van het vroeg opstaan. En uh, ik moest nog ruim anderhalf, twee uur wachten voordat er een winkel open ging. Dus ik denk, nou ja, ga ik gewoon onderuit zitten en muziekje luisteren. En ik ben in slaap gevallen. Nou, en blijkbaar heeft dat er zo beroerd uitgezien Dat mensen die voorbij gelopen zijn, die hebben gedacht van... Goh, volgens mij gaat dat niet goed in die auto. Volgens mij... Uh, <lacht> Is, is die persoon die in die auto zit uh, dood? Dus die hebben de politie gebeld. En uh, ineens werd er aan mijn zijraampje uh, getikt. En er stonden er twee uh, politieagenten. compleet in blauw gehuld. En een grote blauwe politiebus van een speciale eenheid. die stond achter de auto. Van stel voor dat ik inderdaad niet meer geleefd had. dat ze meteen in actie konden komen. Nah. Dus ja. Maar hoe kan het dat die mensen dan niet even zelf op het raampje hebben getikt... om even te kijken of je Cassie Weilen bent? Nou ja, dat heb ik dus... Uh, dat denk ik vandaag de dag nog steeds. Waarom hebben mensen niet gedurfd... om even op dat raampje te tikken om te vragen of ik nog leefde? Ja, nou, blijkbaar zijn ze bang geweest of zo. Ik weet het niet, maar ik heb er waarschijnlijk zo beroerd uitgezien dat ze dus de politie daarvoor gebeld hebben. Of zou het ook nog kunnen dat ze dat wel hebben gedaan... maar dat je dan niet wakker bent geworden? Dat zou ook nog kunnen, maar goed, ik heb die twee politieagenten ook gehoord... Ja, ja, dat is waar. En dus, toen, ja, wat gebeurde er toen? Nou ja, die, uh, ik moest dus netjes even uitstappen. En ik moest even bewijzen dat ik inderdaad nog in leven was aan die politieagenten. <lacht> nou, dat is vrij <lacht> snel gedaan, denk ik. Ja, en ik denk dat daarna heel snel de wet van kracht is geworden... dat je niet meer mag gaan slapen in een auto. <lacht> <lacht> ik denk dat dat uh, mijn debet is, omdat ik er zo beroerd uit heb gezien... dat ze dachten dat er gelijk in die auto lag. Dat ze bij iedere keer uit moeten rukken voor meldingen die helemaal nergens op slaan. Nou, bijvoorbeeld. Maar toen je eenmaal wakker werd, kon je dus wel gelijk shoppen. Ja, ik kon daarna leuk shoppen. Ik dus ben goed geslaagd, maar ik begon eerst wel... Ik heb eerst mijn vader gebeld. Zei, nou, wat mij toch overkomen is. Ja, dat snap ik heel goed, ja. Ja, dat geloof je niet. Hé, <laughs> hey, Harmony, thanks voor het delen van dit verhaal. en Een heel fijn weekend, hè? Ja, hey super. Dankjewel. je Hoi, hoi. Hoi, hoi. Keens Verhaal om voorop te blijven. Q Cue Music. unknown to me. I will not be moved. I will not be moved. Don't try to find the answer when there ain't no question here. Brother, let your heart be wounded and give no mercy to your It's as crazy as it's ever been, love's a stranger when we run. in the moment we lost our minds here, and lay our spirit down, today we lived a thousand years. Klikken. Nog even klikken. Save changes. Oh, wacht. Nu moet ik nog één ding aanpassen. Even kijken. Hier nog een eentje. En een vijf en een zeven. En dan ben je hierbij live getuige geweest... van het feit dat de podcast is geüpload van keens verhaal om voorop te blijven... die je hoorde Voorheven met Kaylin Aragon met I Run. En daarvoor hoorde je weer... Uh, ja, wat hoorde je daarvoor eigenlijk? Even kijken. Oh ja, David Guetta, Teddy Swimstones en I Gone, Gone, Gone... bij Q Music. Ja, en daarvoor hoorde je dus keens verhaal om voorop te blijven... waarin het elke week weer de vraag is... wat heb jij wel eens meegemaakt? Wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt hoorde in dit geval het verhaal van Harmony... die dus uh, uh, ja, opeens werd gewekt door de politie... omdat ze melding hadden gekregen dat zij dood zou zijn. Bizar verhaal. Uh, heb je het niet meegekregen... dan kan je het dus vanaf nu terugluisteren als podcast online... want ik heb het zojuist geüpload. Uh, en dat kan gewoon via QMusic.nl of in je favoriete podcast-app... onder het kopje. Eens verhaal om voorop te blijven. Vind je overigens ook de inmiddels 56 andere verhalen om voorop te blijven terug... stuk voor stuk verhalen waarvan je denkt... Huh? Hoe kan dat nou? Bijvoorbeeld uh, iemand die van Engeland naar Frankrijk is gezwommen. Iemand die naar Parijs is gefietst. Iemand die. Uh, oeh, Even denk hoor, wat hebben we echt de raarste verhalen gehad? Iemand wiens moeder uit de gevangenis ontsnapt door een tunnel. Nou, noem het maar zo gek allemaal op. En uh, jij kan ook nog jouw verhaal toevoegen aan dat rijtje. Wat heb jij wel eens meegemaakt, wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Stuur het even met een berichtje in de Q-Music app. I see you zondagnacht rond dit tijdstip ook nog wakker zijn en nog iets leuks zoeken om jezelf mee te vermaken dan heb ik misschien nog wel een kijktipje voor je de Grammys worden aanstaande zondagnacht namelijk uitgereikt de grootste muziekprijzen ter wereld begint om twee uur s'nachts hier in Nederland is dan in Amerika natuurlijk acht uur s avonds. en de vrouw die je net hoorde die is niet alleen een van de grootste kanshebbers bij de Grammys dit jaar, maar ze gaat ook nog eens optreden Sabrina Carpenter en niet alleen zij, ook Bruno Mars, Justin Bieber... Lady Gaga, Olivia Dean, Alex Warren, Samber en nog een hele hoop andere artiesten zullen optreden tijdens de Grammys. Het zijn onderzuur zoveel optredens dat je je bijna afvraagt... wanneer ze dan tijd overhouden om die prijs allemaal nog uit te reiken. Dat is niet normaal. Maar beloofde hoe dan ook een flinke show te worden. En ik heb het even opgezocht. Je kan het volgens mij zondagnacht gewoon kijken via live.grammy.com. Gewoon helemaal grateloos, lekker simpel. Slobber. Adam Lambert doe je zo meteen. Eerst Maal Smith. Dit is Stay by Q. Q with you. say hey. hey. Music What do You Want From Me? Nieuwe alarmschijf is onderweg en dat is een vertrouwd geluid met een verrassende touch. Want er zingt een zangeres op en dat is anders dan anders. Je zal het niet gewend zijn. Vertel je er meer over na Huntrix en Golden.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 bij Q-Music en Golden. Nou, zoals ik al verklapte, we hebben een, een nieuwe alarmschijf sinds gistermiddag. Het staat op naam van Somjeu. Dark Before the Dawn heet het nieuwe nummer. Alarmschijf is het liedje wat we een week lang extra vaak draaien bij Q-Music, omdat we denken dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En er is wat, uh, nou, toch wel bijzonders aan de hand met dit liedje. Er wordt namelijk ook vrouwelijk opgezongen. En het is geen samenwerking. Nee, de vrouwenstem komt gewoon uit de band. Het is namelijk Maud, de violiste... die uh, zingt op Dark Before the Dawn. Um, en dat heeft ze volgens mij wel vaker gedaan. Maar dan een beetje als achtergrondzangeres. Ik denk dat ze ook op Tonight bijvoorbeeld... komt ze ook wel eens in het refrein voorbij. Maar dit keer gaat ze echt... Uh, een stap naar voren nemen. Echt een beetje als leadzinger. En dat is even anders dan anders. Nu sprak Domien uh, zowel Camille, de zanger als Mout, de violiste en dus ook de zangeres... vanmiddag tijdens de top 40 geven. En toen vertelde zij dit. Het is denk ik een nieuw begin. Oh. Um, een mooi nieuw begin. Ja? En een aankondiging natuurlijk van een nieuwe plaat. En daar gaat nog heel veel meer moois komen. Ja, zou dat dan betekenen dat Mout vaker gaat zingen op liedjes van Somjeu? Betekent dat dat we voortaan twee zangers hebben in de band in plaats van één? Ik zou het wel heel leuk vinden... Het is toch een beetje alsof je een, een, een nieuw seizoen hebt van een serie... en er wordt een extra karakter geïntroduceerd of zo. <laughs> toch, ze voelt het wel een beetje. Maar goed, één zanger, twee zangers, maakt het ook allemaal niet uit. Het is een waanzinnig nummer en niet voor niets... The Q-Music, alarmschijf. So dark before the dawn. Like yes. yes. Q-Music. Got in every second. Tomorrow. The guy has to clear up up above. Okay. Oh. Sam Velt, black hey sun bij je music daarvoor, uh, Tim Cray Greedy. Ja, soms ben ik uh, toch een beetje aan het balen dat ik bij je music werk, omdat ik dan uh, uitgesloten ben van deelname om mee te doen met uh, wedstrijden en prijzenacties. En ja, komende week kan je toch iets winnen. Daar ben ik echt echt jaloers op. <tied> Volgende week vrijdag begint namelijk de Olympische Winterspelen in Milaan. En je maakt komende week de hele week bij Matti en Marieke kans. Op een reis naar Milaan, vlucht en hotel inbegrepen. En kaartjes voor sportwedstrijden van de Olympische Spelen in Milaan. Nou, reken mij maar als jaloers. Jij maakt daarentegen wel kans. Hoe? Luister komende week tussen 6 en 10 naar de ochtendshow met Matti en Marieke. En uh, daar zal de rest aan je uitgelegd worden. Een reis naar Milaan. Wat een droom, hè? Dit is Michael Jackson bij Q. It's